9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen. Straks in het Radio 1-journaal de vraag... of we een Marokkanenprobleem probleem hebben of een probleem met Marokkanen. En u hoort tom-tom over steden die te kampen hebben met een verkeersinvaart. Maar eerst het NOS-journaal met Doreld Meegerts. Het kabinet trekt 31,5 miljoen euro uit voor de strijd tegen dementie. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn presenteren vandaag een plan om deze ziekte te lijf te gaan. Door de vergrijzing stijgt het aantal patiënten met dementie de komende jaren fors. Dat heeft tot gevolg dat de ziektekosten volgens Schippers onverantwoord hoog oplopen. Met het actieplan slaan overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de handen ineen. Volgens Alzheimer Nederland moeten we niet verwachten dat er van het geld meteen een nieuw geneesmiddel kan worden gemaakt. Wat we daarmee willen bereiken, want dat is denk ik het belangrijkste, is dat we stap voor stap oplossingen kunnen verzinnen. En denk dan bijvoorbeeld, als je de ziekte kunt vertragen, is dat al een enorme winst. Het plan kost in totaal 200 miljoen euro. In Rotterdam begint vandaag het inhoudelijke proces tegen zakenman Joep van den Nieuwenhuizen, die bekend werd als de bedrijvendokter. Het Openbaar Ministerie heeft tien jaar aan de zaak gewerkt. Van den Nieuwenhuizen wordt verdacht van faillissementsfraude, valsheid in geschriften, mijnheed en omkoping. Hij zou verder miljoenen euro's hebben ontrokken aan bedrijven die op het punt van omvallen stonden. Hij zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat er met zijn strafdossier is geknoeid. Nou, daar klopt dus helemaal niets van. He? Echt alle ontlastende stukken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 In het land. Dat is misschien niet in een bedrag uit te drukken. Maar dat moet wel echt serieus genomen worden. Betalingsverkeer is een maatschappelijk goed. Dus we moeten hier zo snel mogelijk mee aan de slag. De omstreden maatregel om rijke mensen in instellingen meer te laten betalen voor hun zorg. wordt voor een aantal groepen verzacht. Zo worden gehandicapten ontzien die een hoge schadevergoeding hebben gekregen.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 De bedreiging komt nadat de VS heeft bekendgemaakt dat er een geavanceerd raketafweersysteem wordt geplaatst op het eiland Guam, in de Stille Oceaan. Daarmee willen de Amerikanen hun militaire basis in het gebied verdedigen tegen Noord-Koreaanse aanvallen. Dan het weer nog. Vandaag af en toe zon, maar ook veel wolkenvelden. Het blijft wel droog en het wordt een graad of zes. Er staat een matige tot krachtige noordoostenwind. Morgen verandert er weinig. In het weekend meer ruimte voor de zon. En dan wordt het ook iets warmer, ongeveer acht graden. Bij de AWB John Bakker, alle rijstroken weer open? Ja, alle rijstroken op de A2 zijn ook eindelijk weer open. Er staan nog wel files op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Voor de Drill nog 12 kilometer. En de andere kant op tussen Beesten en Zaltbommel nog 10 kilometer. En er was ook een ongeluk op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Linnen. Er staan nog 2 kilometer file, maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij. John Bakker bij de AWB, dankjewel.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Bevallen met een waterspuit thuis. Dat kan, hoe dat zit, hoort u zodanig eerst. Je moet heel goed kijken waaronder zoveel Marokkaanse jongens in de problemen zitten. Maar je moet niet ieder probleem Marokkaniseren. Want dat brengt de oplossing niet dichterbij. U hoorde de minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asser. En hebben we nou in Nederland een Marokkanenprobleem? De PVV beweert van wel, de rest van de Kamer meent van niet. Toch is er vanavond een debat over het Marokkanenprobleem. Waarom? Omdat, volgens politiek verslaggever Michiel Breedveld... iedereen het er wel over eens is dat er veel problemen met Marokkanen zijn. De Nederlandse politiek en media zijn in een totale staat van ontkenning. Met die woorden probeert de PVV de discussie... naar aanleiding van de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen... een geheel nieuwe lading te geven... Volgens PVV-leider Geert Wilders wordt ten onrechte gesproken... over een voetbalprobleem, terwijl dat het echte probleem verhult. Volgens hem is het geen voetbalprobleem, maar een Marokkanenprobleem. Grensrechter Richard Nieuwenhuizen is daar het slachtoffer van. Zal PVV-Kamerlid Joram van Klaveren vanavond betogen. Ja, het is absoluut een, een slachtoffer van het probleem, omdat we zien dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn... als het gaat om geweldsdelicten. En überhaupt die groep komt dus, wat ik aangaf net... 65 tot van de 23-jarigen komt in aanraking met, met politie. En dat zijn bizarre cijfers. En deze meneer is daar inderdaad een, een slachtoffer van. De PVV staat alleen in die analyse. Geen enkele partij wil op deze manier het debat met de PVV aangaan. Van klaveren. Ja, politieke correctheid, uh, angst om weggezet te worden als, uh, als racist. Iemand die discrimineert, terwijl ja, het benoemen van het probleem... is toch uh, het minste wat we kunnen doen om uiteindelijk te komen bij een oplossing. En juist het benoemen is het grootste obstakel voor het houden van een debat. Het komt er pas nadat Wilders in een open brief... alle fractieleiders nog eens oproept te spreken over wat hij noemt... het grootste probleem van Nederland. Handig verbreden Kamerleden het onderwerp. VVD'er Melik Asmani. Nee, het gaat niet over het Marokkanen probleem wat mij betreft. Het gaat om überhaupt over het integratieprobleem. Maar op de agenda staat nog altijd de titel die de aanvrager eraan gaf. Rondom de term van Marokkanen probleem hangt natuurlijk een suggestie omheen. Alsof het een probleem is van een bevolkingsgroep in zijn totaliteit, dat afkomst een probleem is, dat je zijn een probleem is. En dat is alles behalve uh, uh, wat we willen in deze samenleving mensen wegzetten. En uh, daar neem ik ook afstand van dus Keklik Juchel van de PvdA. Ik kan me voorstellen dat uh, sommige mensen zich met, misschien daar wel door worden aangesproken. We hebben daar ook wel, uh, ik heb daar ook mails over ontvangen, ik heb ook uh, een brief over ontvangen. Dus ik kan me voorstellen dat dat zo wordt ervaren. Maar ik zeg ook tegen uh, deze mensen van geloop het debat alsjeblieft niet uit de weg. Dat zegt Asmani van de VVD. Want zorgen over die bevolkingsgroep zijn er wel degelijk. Pieter Heerma van het CDA. Nou, het is niet zo dat elke Marokkaan in Nederland een probleem is. Maar er zijn wel problemen met Marokkanen. Veel problemen. 65% van de Marokkaanse jeugd komt in aanraking met politie en justitie. Erkent ook minister Ascher van Sociale Zaken en Integratie. We hebben een probleem met een, met een flinke groep Marokkaanse jongens. En dat moet worden opgelost. In de eerste plaats dat ze te vaak grensoverschrijdend gedrag vertonen: agressief, euh, zich niet aan de regels houden. Te vaak in aanraking met politie en justitie. Geen partij ontkent die problemen. Problemen, Maar hoe voer je daar een zinnig debat over? Heerma van het CDA. Je moet niet iedereen over een scheren... maar je moet ook problemen niet onder het tapijt schuiven. Een lastig dilemma, zo lijkt het. Michiel Breedveld kijkt vooruit naar dat debat vanavond... dat nog steeds de titel heeft, maar ook aan het probleem. Ook Mino Remmers kijkt vooruit. Dat wil zeggen, hij is al in het Rijksmuseum. Als een van de eersten was hij daar vanochtend. Mino, wat zijn jouw, indruk, jouw eerste indruk? Mijn eerste indruk is dat, uh, nou bijvoorbeeld, dat je nu weet of je voor of achter in het museum bent. Doordat er weer licht en lucht is gekomen, waar Henk van Os ooit voor pleitte. Vroeger zag je in die, dat doolhof van die zaaltjes, die allemaal wit waren, niet waar je nou eigenlijk liep. Dat is terug, hè? Ja, dat, dat, sorry, het was even niet bij. <laughs> Zo onder de indruk van het gebouw. Uh, de hoofdingang moest ik ook nog verklappen. Waar is die gekomen? Ja, Bij die onderdoorgang, hè, waar heel lang over gediscussieerd is... wel of niet fietsen. Daar gaan we het niet meer over hebben. Maar daar zijn vier draaideuren. En zo kom je dan dat atrium binnen. Uh, ook het personeel vindt het prachtig. Bijvoorbeeld ook de man met de portofoon en de strenge blik. Ik ben al 25 jaar hier. Nee, ik heb ook 18 jaar in de meldkamer gewerkt. En daarvoor suppoost, En nu, of. Nou, je, je mag het geen suppos meer noemen. Hè? Het heet nu beveiliger. Altijd in een wit Rijksmuseum. In een wit, Alles was wit gekalkt. Zoals Kuipers het bedoeld heeft, hebben ze dat weer zo teruggebracht. Vindt u ervan? Nou, geweldig. Heel mooi. We hebben er zo lang naar uitgekeken. Dit is uh, meneer Seuringbroek. En nu en, en nou werkt u hier, nu is het eindelijk in volle glorie hersteld. En dan vertelt u net, u gaat weer weg. Ja, maar naar een heel ander mooi museum. Frans Hals Museum. Dat is eigenlijk wel fantastisch dat u na al die jaren Rijksmuseum... dan toch het slotakkoord meemaakt, alles in volle glorie herstelt. Op het hoogtepunt, ja. Dit is het hoogtepunt, toch? En dat is het ook voor de internationale pers. En alles wat van cultuurredacties van het binnenland komt... die hier zich nu melden bij persbalies. Loop ik met Karin van Hogevest, zij is architectuurhistorica... langs gevonden voorwerpen, kan je ook zeggen. Want er is heel veel verdwenen. Bijvoorbeeld historische doeken die zijn weggehaald ooit in de jaren zestig. U hebt ze gevonden in de kelder van het museum. Ja, dat zijn de doeken van Sturm. En die hingen uh, als vaste opstelling aan de wanden in de voorhal. Waar is ze eraan toe? waren er slecht aan toe, moesten gerestaureerd worden. En die zijn dus nu heel mooi teruggehangen en dienen ook tegelijkertijd... voor akoestische redenen zijn weggewerkt achter de doeken. Oh ja. Er zit dus van alles aan installatie achter die doeken. Dat is in de voorhal van de eregalerij. Maar hier zien we ook de bogen, dat, dat waren allemaal zalen... Dat is ook teruggevonden? Nee, die, ja, die bogen die zaten allemaal verborgen achter voorzetwanden. Want die binnenplaatsen waren helemaal volgebouwd met museumzalen. En uh, de, de, nu, nu zie je dus weer de oorspronkelijke architectuur van de binnengevels. Die is weer teruggekomen en gerestaureerd. En in combinatie met de uh, nieuwe interventies van Kroes en is dat is een feest. Ja, maar ja dat was toen het inzicht van zo'n museumdirecteur. die moest woekeren met de ruimte. Die dacht, we bouwen die, die binnenplaatsen dicht, dan hebben we meer zaal. Ja. Het was inbreiden in plaats van uitbreiden. En dan verlies je het daglicht uit je museumzalen die daaromheen zaten. En, en iedereen verloor ook de oriëntatie. Ja, hè? dat zei ik net al, ja. ja. ja. Um, uh, ik geloof dat er al ontzettend veel kaartjes verkocht zijn. Het zal wel stormlopen na 13 april, want dan is de officiële opening door Haar Majesteit. Dus een soort voorbezichtiging voor de pers. Ja, ja. Maar beter wachten tot na de zomervakantie misschien, hè? Ja, er schijnen al ontzettend veel kaartjes verkocht te zijn. Ja. En nou. het, zondag is het gratis, hè? Oh, zondag is het gratis. Nou, daar is een Nederlander altijd uh, gevoelig voor. Tot zover het Rijksmuseum. Wie de plaatjes wil zien, ga naar nos.nl. Helemaal onderaan, daar vindt u het blog van Mino Remmers. Met wat foto's van het vernieuwde Rijksmuseum. Ja, wie het al heeft gezien en die die plaatjes niet meer nodig heeft. Dat is Ronald De Leeuw, de vorige directeur van het Rijksmuseum. En eigenlijk de geestelijk vader van de verbouwing. Meneer De Leeuw, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe vindt u dat het geworden is? Bent u het eens met Mino? Het is onvoorstelbaar mooi geworden. Je bedenkt iets en je werkt jarenlang aan iets. Maar als het er dan staat en het is naar verwachting, dan is het een moment van groot geluk en trots. Het ja, was wel een lange adem voor nodig, meneer De Leeuw. Gedoe ook met de architect, met de fietsersbond. Hoe heeft u dat allemaal ervaren? Nou, dat was natuurlijk allemaal typisch Nederlandse toestanden. Uh, en ja, God, het, ik ben echt blij dat mijn opvolger het ook nog even geprobeerd heeft. Maar we hebben gezien, uh, er viel op een gegeven moment niet meer aan te doen. De, de ingang is geworden zoals hij nu is. Dat is heel erg mooi. Dat was nog een nog mooiere optie. Maar ik denk dat we met deze optie ook heel goed kunnen leven. Wat vindt u het, het mooiste? Want bent drie weken geleden mocht u al even kijken. Hè? Ja, ik heb de, de, de directie heeft me goed op de hoogte gehouden. Ik heb regelmatig even een kijkje mogen nemen. En het, uh, het ziet er schitterend uit, de, de, de, in de milieuarchitect Wilmot heeft prachtige vitrines ontworpen en de, de staf heeft de zalen schitterend ingericht. Het uh, is een heel mooi verhaal nu geworden van een soort wandeling door de tijd waar je van het middeleeuwen tot aan het heden door, het, door, de, door de kunst en de geschiedenis loopt. Ja, dus meneer De Leeuw, de, de, de mooie geit, mooie nieuwe zit toch echt van binnen? Mooie nieuwe oude eigenlijk? Ja, er is geen uh, uh, hele grote uitbreiding in het gebouw, zeg maar aan de buitenkant, behalve van het uh, Japans paviljoen. Maar het, is, uh, het museum is eigenlijk weer helemaal teruggegeven aan het publiek. Toen ik er uh, werkte, toen trof ik een museum aan waarvan grote delen ook voor kantoren en opslag waren gebruikt. Die waren eigenlijk, eigenlijk aan het circuit voor het publiek ontrokken. En die hebben het allemaal teruggegeven nu aan het publiek. En dat is weer gecompenseerd natuurlijk enigszins door die binnenhoven die ook waren volgebouwd. En die zijn nu een mooie ontvangstruimte geworden. Meneer De Leeuw, dank u wel. We gaan allemaal kijken. Veel plezier u, volgende week bij de opening. Ja, dank u wel. U ook. Regelmatig zijn er demonstraties in Dokkum. Tegen sluiting van een vangrailfabriek met heel veel boze vrouwen, hoort u zo dadelijk. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het is een spuitje met alleen een klein beetje water. Een prikje in de onderrug. Maar het kan een uitkomst zijn voor vrouwen die thuis willen bevallen. Het spuitje water blijkt goed te werken als pijnbestrijding. Waardoor een ruggenprik, en daarmee dus ook een rit naar het ziekenhuis... kan worden voorkomen. Het is getest en binnenkort is het overal in Nederland te krijgen. Reportage hoort u van Matthijs van der Wiel. Het regelmatig, goede snelheid. Met een apparaat op de buik luisteren naar het hartje... Prachtig. De controle in de verloskundige praktijk. 128 over 80. Uh, Controles 80. en voorlichting. Nou, wat je doet met die waterinjecties is op vier Over punten op straks de rug. die bevalling. Ook over de, de pijn pot. en wat eraan de gedaan kan worden. En op een of andere manier blokkeert dat die pijn naar de rug toe. Met nu dus dus een nieuw middel tegen dat pijn in de rug. Ja. En de verloskundige Yvonne Strengers heeft het getest. Nou, dit is het water. En dit is gewoon een spuitje. En dat is een 2 milliliter spuitje. En dan doe je een heel klein naaltje erop en dan kun je onderhuidsmis spuiten. Gewoon water in de rug? Gewoon water in de rug, Ja. ja bizar Vindt u ja. zelf ook? Ja, vind ik zelf ook. Hoe ja. Zo zou dat nou kunnen werken? Er zijn wel een aantal theorieën over. Maar het is heel moeilijk om dat soort theorieën werkelijk te bewijzen. Maar het werkt echt. Maar het werkt echt. Ja, ja dat ja. geloofde ik ook niet. Totdat ik het een keer toepaste en dacht: wauw. Echt waar? Het effect is bij sommigen echt heel groot. En bij sommigen een stuk minder. Maar eigenlijk zie je in 90% van de gevallen echt effect. Een oud patiënte Mira Kempenaar, die is hier ook. Zij is een. Ervaringsdeskundige. Ja, hoe ja. erg was de pijn voor het waterprikje? Best wel heftig, ja. ja je moet het ja. aangeven, hè, van 0 tot 10. Het, het was een 7. En toen kwam de verloskundige en die zet het prikje. Hoe voelt dat eigenlijk? Ja, net of je gestoken wordt door een bij. Het is even niet heel fijn, maar het werkt eigenlijk vrijwel direct daarna. Wat nou, een beetje water? Ja, als ik die cijfers mag gebruiken. Het ging naar een 3 toe. U kon verder? Juist. En je kon thuis blijven? Ja. En ja. hoe belangrijk was dat? Heel fijn. Dat kan toch helemaal niet, dat een beetje water in je rug de pijn wegneemt? Nou, het, het heeft toch geholpen. Ja. Mm. Iedere verloskundige kan dit straks, ook bij thuisbevallingen dus. Wat ook duidelijk uw belang is, want u wilt graag het allemaal zelf doen, tot het einde. En hiermee hoeft u minder vrouwen over te dragen aan die gynaecoloog. Nou ja, ik denk in Nederland hebben we nog steeds een systeem van thuisbevalling dat dat kan. Het moet niet, maar het kan. Ik en dit vergroot die kans. En dit vergroot die kans. Ja. En het kan in ieder geval ook helpen dat, dat het voor jou houdbaar blijft. Wat is het tegen de ruggenprik? Je kan er veel, veel rugklachten van krijgen. Je voelt helemaal niks meer. Je hebt meer kunstverlossingen. Dus er zitten ook een heleboel nadelen aan. Laten we het dan niet eens over het financiële hebben in deze tijd. Het is dus nee. duur, moet een anesthesist komen. Duur, wat hoorde ik laatst? Dat dat iets van 2.500 euro is bij elkaar. En zo'n prikje met water kan niet veel kosten? Nee, dat betalen wij zelf als verloskundigen. Zo zijn we dan ook weer... Is het ook niet voor een deel een placebo-effect... dat de vrouw in kwestie dan het gevoel heeft dat ze geholpen wordt... en dat ze daarom regelooft gelooft dat het minder pijn doet? Alle medicijnen hebben placebo-effect, dus dit waarschijnlijk ook. Alleen, alleen placebo-effect kan zo'n groot verschil niet verklaren. En ook als je, in de... je bent er echt in gaan geloven. Ik, ik zie dat het werkt. Al dus verloskundige Yvonne Stringers... in deze bijdrage van Matthijs van der Wiel. Verkeersinformatie, Nou, we mogen toch wel aannemen... inmiddels, John, dat het doorrijdt op de A2... Op de A2 gaat het, gaat het eigenlijk weer prima. Ja, er staat nog wel wat file vanuit Utrecht naar Den Bosch... tussen Beest en Waardenburg. Nog 7 kilometer, maar ook daar is de boel aardig aan het oplossen. Ook nog wat vertraging op de A9. Van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp, 6 kilometer. En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld, 7 kilometer. Het was een hitje van een Nederlandse band in 2007. Wordt We lief met Wonder Woman.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 Wonder Woman van Lief. Het is uh, acht minuten voor half tien. Luister naar het NOS Radio 1-journaal. Ga naar Boze Vrouwen. Half vijf weken zijn er bij vangril-producent Prins in Dokkem. met enige regelmaat stakingen. Het Noorse moederbedrijf wil de Friese vestiging sluiten. en de productie overhevelen naar Duitsland of Polen. Fabriek zou namelijk met verlies draaien op dit moment. Een fatsoenlijk sociaal plan voor de 34 werknemers zit er niet in. Zo vrezen de vakbonden. En dat maakt de betrokkenen laaiend. Ook de echtgenotes die dagelijks protesteren aan de poort. Wat nou eigenlijk het bijzondere is van deze actie in Dokken: mannen staken wel vaker... maar dat de echtgenotes en de partners meedoen. Ja, Willem kwam op een gegeven moment thuis van ik ben ontslagen... En dan laat je dat eerst eens 14 dagen door je hoofd gaan. En, en ga je eens nadenken, wat zijn dan de gevolgen voor ons gezin. En dan word je eigenlijk heel erg boos. Met, uh, de nieuwjaarswisseling zijn we eigenlijk allemaal nog een beetje de hemel in geprezen. Hè? Het was een heel goed bedrijf en de mannen waren ijverig en uh, het zag qua productie goed uit. En het was de beste tak voor Zeefrood en noem het allemaal maar op. Dan denk ik, van ja, als je vorig jaar dat zegt. En je zegt nu heel iets anders. Nou roept dat in ieder geval wel vraagtekens op. Prins Prinsdokken met man. Met Jeroen Schutteijzer. Ik zoek Herman Oudijk. Die is net in gesprek om twaalf uur, dus... Nou, de mensen met wie die in gesprek moet... die staan volgens mij nog aan de poort. Oké, okay, dat zou kunnen. Goedendag, Herman Oodijk. Meneer Oudijk, ik sta aan de poort buiten. Zou ik u daar wat vragen mogen stellen? Uh, ik stel voor dat u even naar binnen komt dan dat is misschien handiger goed ik mag even bij de directeur langs meneer Oudijk die vrouwen die daar buiten bij het hek staan die zeggen van uh, waarom gaat de directeur niet achter zijn mannen staan dat heb ik uh, zonder meer gedaan. Ik ben verantwoordelijk voor het bedrijf. Dat betekent ook voor de medewerkers verantwoordelijk. Maar naast de medewerkers heb ik natuurlijk ook de aandeelhouder, de financierder, onze klanten, onze toeleveranciers. Ja, maar zij zeggen hij voert gewoon uh, die sluiting uit in opdracht van het Noorse moederbedrijf. Nou, de moeilijke situatie die wij hier hebben is dat wij uh, onvoldoende omzet hebben. Onvoldoende omzet betekent dat je onvoldoende dekking hebt voor alle kosten... En dat betekent dat we verlies maken. En dit eerste kwartaal is al een groot verlies gerealiseerd. En dus zegt u, er zit niks anders op? Wat er gaat gebeuren inderdaad, is dat de productie hier gesloten gaat worden. We willen wel als zeefrood in deze markt aanwezig zijn. En dat betekent dat wij onze productie uit, uit zusterbedrijven gaan halen. Uit Duitsland bijvoorbeeld. Ze willen als de tent dan toch dicht gaat, een goed sociaal plan. Een sociaal plan kost geld. En dat is juist hetgeen wat we niet hebben binnen onze onderneming. Op dit moment hebben wij gewoon geen financiële middelen... om een, een, een twee- tot drie jaar salaris waar we om vragen om dat mee te geven. Wat heeft u ze dan wel te bieden? Tot nu toe is uh, ons aanbod geweest een half jaar salaris. En dat is echt het maximale wat wij kunnen betekenen voor de mensen. En wat gaat er met u gebeuren? Ja, helaas. Mijn baan eindigt ook. Ik ben 30 september uh, uit dienst. U gaat niet bij het moederbedrijf werken? Daar is vooralsnog geen sprake van. En uh, dat waren de werknemers en hun echtgenotes... in een verslag van Jeroen Schutteijzer. Niet Amsterdam, Rotterdam of Utrecht... is de meest dichtgeslipde de stad van Nederland. Maar Groningen blijkt uit onderzoek van TomTom. Hoorden net onze verslaggever in Kamer al zuchten voor de stoplichten. Uh, automobilisten hebben daar in Groningen... het meest vertraging op hun routes. En het inwoneraantal heeft dus blijkbaar geen invloed. Peter Krootjes van TomTom, Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat dan? Waar zit het hem dan in in Groningen? Uh, ja, het zit inderdaad niet in het inwoneraantal. We hebben allerlei steden vergeleken van wereldsteden: Moskou, uh, Istanbul met. nou uh, ah, ja, dus ook Groningen. Uh, we kijken naar uh, hoe lang uh, kost het extra om, een, uh, uh, om, om te rijden in die stad. Dus dat is echt per persoon uh, proberen we dat uit te rekenen. En dan zien we dat voor de Nederlandse steden toch Groningen ja, de meest verstopt is voor de mensen die daar, uh, die daar rijden. Maar hoe, hoe komt dat dan? Ja, de, de oorzaken, wij meten wat er aan de hand is. Mm. Uh, dus we zien waar alle files uh, optreden en we kunnen dat meten. De oorzaak is natuurlijk altijd een klein beetje gissen. Uh, maar we hebben, uh, je ziet dat gebeuren, uh, er is niet een echte uh, uh, ringweg, zoals die in andere steden natuurlijk wel is. Er zijn een aantal redenen, maar uh, aan te wijzen waarom, er, waarom we dat verschil zien met andere steden in, uh, in Nederland. Dan zou je kunnen zeggen dat uh, de stad niet gezorgd heeft voor een goede doorstroming. Ja, ja, nou ja, we zien in ieder geval dat uh, de mensen die in Groningen uh, rijden het meestal last hebben van, uh, van een vertraging. Uh, en bijzonder ook in de ochtendspits. Nou, dan zien we dat je er ongeveer uh, twee keer zo lang of 50% extra over doet om op je werk te komen. Uh, dus ja, dat, dat is flink. Zitten dat ook in het aantal stoplichten? Soms uh, zijn die goed afgesteld, zodat je door kunt rijden, de Groene Golf. In sommige steden lukt dat niet zo goed en ga je eigenlijk hoort en stoten door de stad? Ja, precies, precies. Ja, dat zou heel goed een oorzaak kunnen zijn. En als uh, die wegen, nou ja, misschien s'avonds en s'nachts er wel gebouwd zijn, dan uh, komen ze toch snel rijden, rijden voor, het, uh, voor het stoplicht in de, in de ochtend, inderdaad. Meneer rootje, trouwens, u komt daar nu informatie via alle verkochte uh, navigatiesystemen die dan de gegevens weer via de satelliet bij u bezorgen? Ja, dat klopt. Wij, uh, wij gebruiken de informatie die wij anoniem uh, gedeeld krijgen van onze gebruikers. Uh, dus uh, welke snelheid het gebruikers hebben gereden. En het grote voordeel daarvan is dat wij dan uh, kunnen zien waar de files staan op de snelwegen, maar eigenlijk overal uh, de alle belangrijke wegen waar mensen met een tom -tom apparaat rijden. Um, dus je ziet, ja, het gaat niet alleen over snelwegen, dit rapport, maar echt over alle belangrijke wegen in, in, in alle steden die we hebben geanalyseerd. Okay. En hoe doet Nederland het internationaal eigenlijk? Ja, vrij goed eigenlijk. We uh, is natuurlijk altijd top 10. En Groningen zit daar uh, bovenaan voor Nederland. Maar als we kijken naar het uh, wereldbeeld, het is een, een onderzoek over. Uh, over alle continenten, dan komen we echt in de, in de ondercategorie. Um, de eerste grote stad van Nederland, die we dan in dat wereldonderzoek hebben meegenomen, is, uh, is Rotterdam op plaatsje 41. Um, ja, en dat is echt een, echt een substantieel minder dan steden als Moskou, Istanbul of Warschau, waar we een behoorlijk grote problemen zien. Ja. En in welke steden is het echt uh, goed mis? Nou ja, behalve uh, Moskou, Istanbul Warschau zien we in Europa uh, Marseille uh, hoog opkomen en Amerika Los Angeles. Uh, ja, dat is echt nog wel weer een andere orde van grootte... dan uh, wat we in Nederland uh, gewend zijn. Dan kan je beter niet in de spits rijden met je auto, volgens mij. de Krootjes van TomTom, Tom, dank u wel. Graag gedaan. Half tien, Sven Kokkelman is hier voor de onderwerpen uit Goedemorgen Nederland. Sven, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. De Consumentenbond maakt zich zorgen over de communicatie van banken bij storingen. En niemand wil meer aan de duurzame energie. Tot grote teleurstelling van oud-minister Willem Vermeent. Dat en meer zometeen bij de KRO in Goedemorgen Nederland. Dit is Radio 1. We gaan naar het internationaal. Het is uh, half tien door wat meegens. Goedemorgen. Goedemorgen. Een Gronings advocatenkantoor gaat namens enkele woningbouwcorporaties honderden miljoenen euro's claimen bij de Nederlandse aardoliemaatschappij. De NAM wordt aansprakelijk gesteld voor de financiële schade als gevolg van aardbevingen die zijn veroorzaakt door gasboringen. Volgens het advocatenkantoor hebben deskundigen berekend dat zo'n 10.000 huizen van de corporaties tussen de 20.000 en 50.000 euro in waarde zijn gedaald. Het kabinet trekt 31,5 miljoen euro uit voor de strijd tegen dementie. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn... presenteren vandaag een actieplan om de ziekte te lijf te gaan. Met dat plan slaan overheid, maatschappelijke organisaties... en bedrijfsleven de handen ineen. Het kost in totaal 200 miljoen euro. Schippers en Van Rijn hopen dat ze met hun bijdrage... andere partijen over de streep trekken... om ook geld in de aanpak van de dementie te steken. Detailhandel Nederland gaat geen schadeclaim indienen bij ING... voor de storing gisteren in het betalingsverkeer... Dat heeft de brancheorganisatie laten weten in het NOS Radio 1-journaal. De organisatie ziet meer in een gezamenlijke aanpak van de banken... en de Nederlandse bank als toezichthouder... om een einde te maken aan dit soort storingen. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie bij de ANWB. John Bakker, John, nog niet alles rijdt? Nog niet alles, nee. 25 files nog, alles bij elkaar, 75 kilometer. Maar ze zijn nu toch wel aardig aan het oplossen. Nog wel vrij veel vertraging op de A8 van Zaandam naar Amsterdam. Na een ongeluk bij knoop het Koenplein, 5 kilometer... Ook 5 kilometer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Battenverdorp. Nog wat langer is de file op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag voor Den Haag-Malieveld, 8 kilometer. 6 kilometer op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. En op de A50 van Arnhem naar Os bij knoppend Valburg, 5 kilometer. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Consumentenbond wil betere communicatie door banken. Duurzame energie heeft geen toekomst meer. Turkije bemoeit zich met de rechtsgang in Duitsland. En het ochtendtumeur van Henk Spaan, het is 2 over half tien. Dit is de Cairo. met Goedemorgen Nederland. Martijn Griemiërs is vanochtend in Staphorst. Waar de bruggen en viaducten toe zijn aan groot onderhoud... Twitter met ons mee, hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt via Nederland, at kro.nl. De grote storing bij IEG is inmiddels voorbij... maar daarmee zijn de problemen niet van de baan, zegt de Consumentenbond. Sibren Visser, de woordvoerder daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het probleem nog dan? Nou, het, het, het grote probleem uh, is er nu... Nou, misschien is het probleem nu wel opgelost. Dat zou heel goed kunnen, maar wat er gisteren is gebeurd... is dat er bij uh, consumenten grote onzekerheid ontstond... over uh, wat er nou eigenlijk op hun rekening stond... Uh, wat ze konden opnemen, wat ze konden overmaken. Uh, en dat komt allemaal omdat uh, ze werkten met uh, die uh, mobiel betalen-apps... en met uh, internetbankieren. Uh, en de gegevens die daarop stonden, die bleken dus ineens... Niet te kunnen, uh, daar, daarbij bleek het mogelijk dat ze niet klopten. Nou, en dat maakt natuurlijk het, uh, het gebruik van dat soort applicaties wel heel lastig. Ja, wat had die bank anders moeten doen dan? Ja, dat, dat, dat weet ik niet precies. Maar op het moment dat zij zien dat er in hun systeem een storing zit... dan kunnen ze daarbij aan de gebruikers van die systemen uh, een waarschuwing doorgeven... Uh, het zou kunnen zijn dat hier iets in uw gegevens staat wat niet klopt. Wij zijn ermee bezig om dat op te lossen. Ik kom over een tijdje nog eens terug om te kijken hoe het er dan voor staat. Daarmee wek je, maak je in elk geval duidelijk dat je ziet dat er een probleem is. Dat je het aan het aanpakken bent. En dat het dus kan zijn dat er iets aparts op dat schermpje staat, waarmee je ook aangeeft: nou, wij zijn ermee bezig. Ja, dus u vindt dat die banken beter met hun klanten moeten communiceren? In elk geval moeten ze dat beter naar hun klanten toe doen. Want die klanten die verwachten dat er op een betrouwbare en foutloze manier, zoals ze het zelf ook nog noemen, uh, uh, dat ze daar op een foutloze manier kunnen bankieren. Ja. Maar is het niet logisch dat een bank eerst gaat om, uh, proberen om de problemen op te lossen en in kaart te brengen wat er nou eigenlijk precies aan de hand is voordat ze dat gaan communiceren? Uiteraard uh, moet het eerste, uh, is het eerste wat er op zo'n moment moet gebeuren... Uh, dat is dat je uh, probeert het probleem in kaart te brengen en dat je het oplost. Um, maar omdat we te maken hebben met uh, consumenten die via internetbankieren... en via die mobiele apps veel dichter bovenop alle uh, rimpelingen... In, hun, in het oppervlak van hun eigen uh, saldo zitten... moet je ook veel sneller aan de consumenten duidelijk maken... wat er aan de hand is. Nou heeft detailhandel Nederland vanochtend uh, duidelijk gemaakt... vooralsnog geen schadeclaim in te zullen dienen bij ING voor die store. Geldt dat ook voor de Consumentenbond eigenlijk? Ja, we hebben nog geen zicht op uh, of mensen er daadwerkelijk uh, schade van hebben ondervonden. Uh, het Maar, is maar vervelend. dat het geval zijn? Ja, dat, dan, dan zullen we dat op dat moment moeten bekijken. Uh, het, het is vooralsnog vooral vervelend uh, dat mensen uh, in onrust uh, hebben gekregen hierdoor. Ja. Uh, de overlast, dat is natuurlijk naar. Maar gaat u uh, onderzoeken of er een reden is om een schadeclaim in te dienen? Wij gaan in elk geval aan, uh, aan consumenten vragen om uh, goed naar hun eigen uh, overschrijvingen te kijken. Wat is, ze zitten daar zaken in die echt niet kloppen. En als ze klachten hebben over de manier waarop de ING deze uh, storing afhandelt uiteindelijk, dan kunnen ze dat bij ons melden. Ja. En dat kan aanleiding zijn voor, volg, voor volgstappen. Dus die overweegt u? Ja, dat, dat, dat, dat klinkt meteen weer zo zwaar. Laten we eerst eens even kijken of mensen daadwerkelijk hier schade van hebben ondervonden. Ja, en mocht dat uh, zo zijn, dan? Nou ja, dan, dan is de Consumentenbond uh, daarvoor der, om ze te helpen om die problemen op te lossen. In eerste instantie is het aan de ING om de, om de fouten die gemaakt zijn te corrigeren. Ja. Maar goed, u hebt het over storingen. Is er dan überhaupt sprake van het feit dat er verkeerde overschrijvingen zouden zijn gedaan? Dus met andere woorden dat er geld is verdwenen van rekeningen? Daar is nog geen zicht op. De onrust ontstond. Er was sprake van dat, dat mensen overschrijvingen dubbel op hun overzichten zagen staan. Dat er, dat niet zouden uh, kloppen met wat er eigenlijk op de rekening zou behoren te staan. Nou ja, op het moment dat er dan nu van de, uh, van de bank het signaal komt. De storing is verholpen. De problemen zijn opgelost. Dan raden wij aan consumenten aan wat we eigenlijk altijd al aanraden. Maar nu nog eens extra. Uh, ga goed na wat er uh, op je rekening is gebeurd. En of dat overeenstemt met wat je jezelf herinnert dat er zou uh, gebeurd zou moeten zijn. Ja, met andere woorden, uh, u gaat ook als Consumentenbond... de mogelijke schade in kaart brengen. Zeker. Goed, en dan uh, hebben we ook nog de Nederlandse Bank, de toezichthouder. Zou die niet een wat scherper toezicht moeten houden... op dat hele internetbankieren? Want het is niet voor het eerst dat er storingen zijn. Ik heb inderdaad gezien dat uh, de Nederlandse Bank uh, daar... Uh, zich gisteren op de hoogte heeft gesteld van wat er aan de hand uh, was. Uh, het is natuurlijk van belang voor consumenten... dat, uh, dat de banken hun service uh, goed op peil hebben. En uh, als daar een rol voor de toezichthouder uh, bij is... dan uh, moeten die zeker vervullen. Voldoen die systemen eigenlijk wel aan de eisen van deze tijd? Want iedereen bankiert tegenwoordig via internet zo ongeveer. Op een andere manier bankieren is wel op zijn minst heel ouderwets... Uh, en soms zelfs onmogelijk. Met andere woorden, je zit eraan vast. En als de systemen dan niet werken... Als de systemen niet werken, dan heb je als, uh, als consument een probleem. Uh, aan de andere kant, een storing uh, kan, zeker wanneer heel complexe systemen met elkaar moeten samenwerken, uh, er zomaar in kruipen. Het gaat mij te ver om nu al te zeggen dat de systemen daarvoor uh, ontoereikend, ontoereikend zouden zijn. Laten we eerlijk zijn, er wordt ontzettend veel gebruik gemaakt van internetbankieren... Ja. Uh, en in heel veel gevallen merken we ook gewoon dat het goed gaat. Maar goed, Detailhandel Nederland pleit vanochtend ook in het Radio 1 Journaal... voor een gezamenlijke aanpak van banken en van de Nederlandse bank als toezichthouder... om een einde te maken aan dit soort story. Met andere woorden, om de zaak onder een vergrootglas te leggen... en uit te zoeken wat er toch telkens misgaat. Ja, nou, we zijn benieuwd wat er uit dat proces komt. Maar goed, de Consumentenbond zou zoiets ook kunnen doen. Dat zouden we kunnen doen. En als we daar aanleiding voor zien, dan zullen we, daar, zullen we dat ook zeker doen. Maar u, u ziet hier nog geen aanleiding in? Uh, op dit moment zien we, hier, zien we dat er een storing is geweest. Maar, maar niet voor het eerst. Uh, niet voor het eerst, misschien ook wel niet voor het laatst. Laten we hopen dat, het, uh, dat de onrust die hierover is ontstaan... Uh, uh, dat die snel weer weg hebt. Ja. Um, Want het uiteindelijk waar het om gaat... dat is dat consumenten vertrouwen uh, op het systeem... Waar ze, wat ze gebruiken om te bankieren. En die betrouwbaarheid uh, ja, die heeft in dit geval wel een, een, een deukje gekregen. Hebt u nerds met pizzadozen op een zolder zitten... die weten wat er met dit soort systemen gebeurt eigenlijk? Um, uh, wij, wij hebben geen nerds met pizzadozen op zolder zitten. Dus u hebt geen verstand van dit soort hele ingewikkelde uh, internetsystemen? Uh, nou kijk, we, uiteindelijk gaat, blijft het erom gaan dat, uh, uh, dat de consument dat een betrouwbaar systeem uh, heeft. En uh, wij hebben geen zicht op wat er allemaal in de achterkamertjes en in de computers van, uh, van deze banken gebeurt. Maar u bent er toch voor de belangen van de consument. Dan moet u toch ook weten waar het over gaat. Wij, wij zijn er voor de belangen van de consument en daar komen we ook voor op op het moment dat er, dat er daadwerkelijk, uh, uh, uh, wat aan de hand is. Ja. Um, maar op het moment dat er een storing is in een computersysteem... en het blijkt mogelijk om die storing binnen een dag verholpen te hebben... en er weer voor te zorgen dat de zaak op de rit is... Um, dan, dan zou het ook wel heel ver gaan om, om daar nu heel erg hoog van over de, de toren te blazen. Laten we, laten we ervan uitgaan, ja. uh, want dat zijn de signalen die we nu krijgen. Ja. Uh, dat de problemen zijn opgelost. Dat wil dat dus zeggen dat er uh, even bij een hoop mensen uh, onrust is geweest. Ja. Nou, Dat is heel vervelend. Ja. Maar als er niet daadwerkelijk geld is verdwenen... als mensen niet daadwerkelijk schade hebben geleden... Uh, door wat er hier is gebeurd... Uh, dan moeten we die onrust ook wel weer een beetje relativeren. Goed, uh, resumeerend, U zegt, banken moeten wel opener zijn in hun communicatie... als Absoluut. er een storing is. Wat is er aan de hand? Uh, let even op uw eigen rekening... en wat het betalingsverkeer precies inhoudt. Uh, dus af- en bijschrijvingen. En aan de andere kant uh, zegt u, de Nederlandse bank zou uh, de zaak toch ook een beetje beter in de gaten moeten houden met de bank om tafel moeten gaan zitten. U sluit zich wat dat betreft aan bij Detailhandel Nederland. En u zegt, wij gaan de klachten inventariseren en als het uh, ernstig genoeg is, dan beraden wij ons op vervolgstappen. Precies. Siebre Visser, woordvoerder bij de Consumentenbond. Ik dank u wel. Goedemorgen. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u in de gelegenheid uh, om te reageren. en een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Het Nederlands Openbaar Ministerie viel deze week een bank op Curaçao binnen. De inval maakt deel uit van het onderzoek naar fraude bij de SNS-bank. Nou is de vraag: kan ons OM zomaar binnenvallen op Curaçao? Jurist Joost Verbaan van de Erasmus Universiteit heeft ervoor doorgeleerd en weet het antwoord. Het statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden biedt de mogelijkheid dat Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten elkaar wederzijds hulp en bijstand uh, verlenen. Dat gaat over het algemeen uh, in overleg. In hetzelfde statuut staat opgenomen dat vonnissen en bevelen door rechters uitgevaardigd in één van de delen van het Koninkrijk, in alle plekken, dus in het gehele Koninkrijk, ten uitvoer kunnen worden uh, gelegd. Dus dat betekent dat uh, het Nederlands Openbaar Ministerie in overleg kan optreden op Curaçao of Sint Maarten voor Aruba, maar dat andersom ook het Nederlands Openbaar Ministerie in Nederland... op verzoek van Aruba of Curaçao of Sint Maarten zou kunnen optreden. Aldus jurist Joost Verbaan. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... goedemorgennederland.cairo.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Staphorst. Want er is van alles aan de hand. Martijn Griemiers. Staat dit viaduct nou op instorten, meneer Kams? U ziet, uh, we staan hier aan de Rijksweg de A28, en het verkeer raast en dendert langs ons. Uh, dat deze brug op instorten staat, uh, dat gaat, uh, gaat op dit moment uh, even te ver. Uh, feit is wel dat we zien dat hier uh, nu onderhoud aan gepleegd wordt en uh, dat toont wel de noodzaak uh, aan. Evert Kamms, u bent van de Van der Heide groep. U bent uh, verantwoordelijk voor het beschermen van bruggen en viaducten in Nederland. Zo'n 40.000 zijn er in Nederland, gebouwd vaak tussen 1960 en 1980... En TNO, onderzoeksinstituut instituut TNO, die luidt de noodklok. Want die zegt, er moet nu wat aan gebeuren. Want er is behoorlijk wat schade aan sommige bruggen en viaducten. En we staan dus onder zo'n viaduct. En u zei net al van, hier moet wel wat aan gebeuren. Dat klopt. Zoals u kunt zien, zit er behoorlijk wat corrosieschade aan de onderzijde van dit viaduct. Een dikke scheur daar. En een, en een dikke scheur. Dat toont wel aan dat er noodzakelijk is dat er nu onderhoud gepleegd gaat worden. De oorzaak is dat wij last hebben van het dooizout. Het dooizout gaat door de voegen heen en komt door de bewapening en dat gaat corroderen. We staan er nu onder. We kunnen er ook even naar boven lopen. Dan lopen we even zo over het heuveltje er langs. Ja, is het nou een groot probleem? Want TNO zegt van ja, er moet nu wel wat gaan gebeuren. Ja, zoals u al aangeeft zijn er in de, in de jaren 60, uh, 1980 uh, heel veel viaducten en bruggen uh, gebouwd. Die zijn allemaal uitgelegd voor een periode van uh, onderhoudsvrij uh, ongeveer 50 jaar. Hier omhoog klimmen? Ja, <laughs> uh, ik denk dat uh, de verkeersintensiteit alleen maar is toegenomen. En daardoor het probleem van, uh, van het dooizout uh, dat dat een agressievere werking uh, heeft gekregen. Ja. En uh, dat de noodzaak daarmee alleen maar uh, naar voren uh, wordt gehaald. Nu staan we op het viaduct en uh, kijk, daar zie je dan zo'n naad lopen. En daar loopt dat dooi met het water dan in. Hè? Er zit hier een, een, een voeg lopen, uh, die is nooit helemaal waterdicht te krijgen. Het dooi dat gaat door deze voeg heen, komt in het beton, komt bij de bewapening en gaat uh, de bewapening corroderen. En dat brokkelt het beton af. En, en dat geeft het probleem. Hoe moet je dit nou aanpakken? Wat is nou de beste manier om een brug of een viaduct te onderhouden? Er zijn, er zijn een aantal mogelijkheden. De traditionele wijze is om het te repareren. Dan gaat het een jaar of tien mee. Van der Heijden is gespecialiseerd in katholische bescherming. Kathodische bescherming, dat moet u even uitleggen. Wat is dat precies? Ja, de kathodische bescherming dat is een elektrochemisch proces. En we brengen eigenlijk een stroompje aan in het beton. Uh, wat terechtkomt op de betonijzer. En uh, daardoor uh, de corrosie stopt. Dus de, het viaduct of de brug komt een beetje onder stroom te staan? Een heel klein beetje. Dan krijg je er geen schok van? <laughs> nee, hoor, absoluut niet. Maar daardoor uh, krijg je dus minder uh, corrosie, minder roestvorming... En daardoor komt die brug weer langer mee? Ja, wij kunnen dan garanderen. En dat kunnen wij ook uh, simuleren. Vooraf in het ontwerp dat bij een brug dat de corrosie dan zeker 25 jaar wordt gestopt. Ja, bent u al gevaarlijke situaties tegengekomen? Dat u denkt, nou, hier moet wel wat gebeuren, want anders rijdt straks een auto overheen en rolt hij naar beneden. Nou, Die onderzoeken die zijn de afgelopen jaren meerdere onderzoeken uitgevoerd. Waaronder een onderzoek door de inspectiedienst van het VROM. In 2009. En uh, dat beschrijft ook dat er uh, echt uh, uh, meer aan onderhoud gedaan moet worden... om de komende jaren geen problemen te krijgen. U zegt het eigenlijk heel netjes, maar de situatie is gewoon heel nijpend. Uh, het wordt uh, zeker tijd om, uh, om uh, de inspectie uit te voeren, ja. ja. Nou, hier kunnen we gelukkig nog even veilig overheen lopen. Over dit viaduct, over de A28. Uh, meneer Kams, dank u wel. Graag gedaan. Martijn Gimmiërs... Straks Turkse media woedend op de Duitsers. is 3, 2, 1, go! Deze dag, 1994. In Tirol, in Tirol. Een mooie klassieke Jodel was dat van de op deze dag in 1994 overleden Jodelijster. Olga Lawina, Jopie Vogelvang, jodelt ook en deed ooit mee aan de Soundmix Show als. Olga Lawina. Ik heb toen een keer meegedaan met de Soundmix Show als Olga Lawina. Toen heb ik te gebeld, thuis. En uh, toen zeg ik, ja, wat moet ik doen? Ik zeg, ik, ik had er nooit in het echt gezien, want ze, is, ja, ze was nooit bij ons in de buurt. En, uh, en ze zegt, maar uh, ja, je komt er toch niet doorheen hoor, zegt ze, want een jodelliedje gaat er nooit door. Ik zeg, nee, daar ben ik ook niet bang voor dat ik doorga. Maar ik zeg, maar dan breng je het toch weer een beetje onder de aandacht. Nou, en uh, ze zegt, bel je me dan even hoe het afgelopen is? poosje later gebeld hoe het afgelopen was, was ze de kapster. Nou, belde ze me later weer terug van... Uh, ik vond ze het toch wel leuk dat ze dat dan hoorden, want ik was bij Jenny Huisman, in de voorrondes, in Aasmeer, wat dat opgenomen. En er zaten allemaal mensen op de tribune en die zaten allemaal als stijf harken, want er waren allemaal Whitney Houston's en allemaal van die, van die gedragen liederen werden er dan gezongen. Die mensen die denken, verdorie, we willen wel eens wat lollers. Nou, toen had ik een liedje van Olga de en dat was Onkel Heinrich in die rol. Dan ging ik zo los die mensen lopen en allemaal en allemaal, allemaal heen en weer. En uh, nou, dan kwam het compleet en dan, dan, dan, dan zong ik het compleet En dan uh, hup en ik ze weer aan de gang met heen en weer uh, schommelen. Nou, dat was hartstikke leuk. Ik kreeg complimenten van uh, Henny Huisman. Oh, hier is iemand die echt jodelijk kwam en later kwam... Uh, aan het slot van, uh, kwam Joop van de Ende nog en die kwam uh, Janine afhalen. Die, had, die was er ook nog bij de, bij de uitreiking. Van iedereen kregen dan complimentjes, ook van andere artiesten. Nou, dat is toch wel weer leuk. Onkel Fransi in Tirol. Ololololady, ololady, Dan loop je door het publiek heen. En dan ga je, als je de beste zo'n uh, microfoon zonder stoer hebt, dan loop je er doorheen. En dan staan ze soms in elkaar te praten. En dan kijk je om een hoekje zo en begin je daar te kaken. Nou, dan liggen ze in een deuk te zitten. Dat vinden ze dan leuker, de mensen. Jalaleti, jalaloti, jalaloti, jalaloti, jalaloti. Nou, dat was dan de kip. De jodelkip uit de mond van Jopie Vogel. Ja, nog een keer zeg. Nu is het al genoeg over de dood van Olga Lavina. Deze dag in 1994. Martha en de Vandela's. Het is acht minuten voor tien. Bijna, dames en heren, u luistert nog steeds naar de Cairo op Radio 1. Dat de Turkse regering andere landen graag de les leest, dat weten we hier ook sinds de zaak Yunus, maar al te goed. En nu krijgen we ook onze oosterburen het telefoon van een boze Turkse minister. Goedemorgen, Duitsland. Ja, goedemorgen, Nederland. Rob Savelberg in Berlijn. Um, waar zijn die Turken nu weer boos over? Ja, het gaat vooral om de zogenaamde deunermoorden. Dat zijn de... Moorden in tien jaar tijd op vooral acht Turken, een Griek, maar ook een agenten in Duitsland. Het is allemaal gebeurd door rechtse neonazis, terroristen wordt gezegd... En, um ja, de politie heeft daar behoorlijk gefaald, vindt de Turkije, en uh, ook justitie. En daar is nu echt uh, ook diplomatieke uh, boosheid over ontstaan. Ja, en niet alleen uh, op uh, diplomatiek niveau, maar ook in uh, het kader van de media. Want Turkse media mogen niet bij de rechtszaak zijn tegen die uh, moorden. Althans tegen de moordenaars, vermeende moordenaars in München. Hoe zit dat? Ja, dat zit eigenlijk zo dat uh, uh, ze mogen er wel bij zijn natuurlijk. Uh, ze waren echter... Uh... Ja, niet op tijd. Er waren maar vijftig plekken uh, in München in de rechtszaal. Uh, uh, ja, natuurlijk bij een grote zaak, net zo groot als Breivik misschien, uh, zeggen ze wel in Duitsland. Maar uh, München weigert uh, die, uh, die rechtszaal uh, uit te breiden. Ja, ja er zijn vijftig plekken. Uh, ja, dan, ik dan hadden ze maar op tijd dus... moeten zijn, toch? Wat zeg je? Dan hadden ze maar op tijd moeten zijn. Ja, zo zou je dat uh, uh, kunnen zien. Uh, het zijn ook allemaal Duitsers die er dan uh, bij zitten. De buitenlandse pers wilde wel, kon niet. Uh, ik heb zelf uh, één plekje voor de Telegraaf weten te bemachtigen. Verder is RTL Nieuws nog uh, aanwezig. En ja, uh, uh, uh, Turken, uh, die blijven achterwege. Ja, en dus hing er een boze uh, Turkse minister aan de telefoon. Bij wie eigenlijk? Kader bij zijn collega uh, Guido Westerwelle. Meneer uh, Davotoglu uit Ankara, die heeft eigenlijk gezegd: van ja, luister eens, onze ambassadeur en onze journalisten die moeten erbij zijn. Het betreft uh, Turkse burgers, uh, er moeten ook Turkse politici aanwezig zijn. En als dat niet zo is, ja, dan, uh, dan hebben we misschien toch wat uh, verschil van mening. En toen? Nou ja, toen zei Westerwelle van ja, luister eens, uh, ik snap wat u zegt en wij vinden dat eigenlijk ook, maar de justitie is in, uh, in Duitsland onafhankelijk en de politiek heeft zich daar niet mee uh, te bemoeien. En uh, uh, eigenlijk is het ook zo dat Duitsland uh, op haar beurt uh, vindt dat Turkije ook wel iets kan doen aan de democratie en de rechtsstaat uh, gezien het gehoge aantal arrestaties... Uh, ...van advocaten en bijvoorbeeld journalisten in Turkije. Die zitten allemaal uh, in de bak. En, uh, dus zij vinden eigenlijk dat uh, Turkije ja, wel gelijk heeft... ...maar zich er niet mee moet bemoeien. En toen? Ja, dat is dus het uh, verschil van mening wat nu in de, in de lucht hangt. Ja, maar hoe reageerden de Turken vervolgens? Pos, nou dat ja, weten we maar hoe. Het is zelfs zo dat de Turkse media intussen het grondwettelijk hof in Duitsland hebben ingeschakeld. Om nu alsnog via de rechter een zin te krijgen om plekken in de rechtszaal te krijgen. Dus het, het probleem speelt al lang. Ook de complete Duitse pers staat nu achter Turkije. Wat eigenlijk merkwaardig is. Maar ja, de justitie in München zegt van vol is vol en je komt er niet meer in. Juist. Dus de Duitse media staan inmiddels achter hun Turkse collega's. Dit moet je natuurlijk niet helemaal loszien van eerdere incidenten... met Turkse bemoeienis binnen de Duitse landsgrenzen. Lijkt me zo. Ja, er zijn ook een aantal brandstichtingen geweest in... Uh, sorry, ik zeg het verkeerd. Uh, er zijn een aantal branden geweest in, uh, in Duitsland... waarbij heel veel... Uh, van origine Turken zijn om het leven zijn gekomen. Bijvoorbeeld in Stuttgart zijn er laatst acht slachtoffers geweest. In Ludwigshaven waren het er negen. En de Turken zijn van mening dat het ook mogelijk rechtse terroristen zijn of neonaties. Maar de Duitse politie vindt dat het helemaal niet is bewezen... en zegt dat het helemaal niet gaat om brandstichting. En Daar heeft ook Turkije van gezegd van... luister, jullie doen je werk mogelijk niet goed en zoek het al nou toch eens goed uit. Want we hebben het ook bij die neonazies gezien dat die acht Turken om het leven hebben gebracht. En daar kwamen jullie pas na tien jaar achter. Ja, en dus wordt daar dan weer gewezen op de Duitse rechtsstaat, die losstaat van de politiek. Um, maar daar denken ze in Turkije anders over, want er zijn natuurlijk eerder al pogingen gedaan om uh, Turken die in Duitsland wonen, of van origine Turkse uh, inwoners van Duitsland, die soms ook Duits staatsburgers zijn, om die toch, uh, laten we zeggen, binnen de Turkse invloedsfeer te houden. En daar uh, staat de politieke uh, verhouding tussen Angela Merkel, de bondskanselier, en de Turkse premier Erdogan ook uh, zo nu en dan op scherp over, toch? Ja, zeker. Dat heb je natuurlijk ook gezien in Nederland met de kwestie Joenoes en de jeugdzorg in Nederland. Ja, uh, Turkije heeft natuurlijk eigen, uh, eigen opvattingen. En uh, in Duitsland uh, vinden ze dat prima... Uh, zolang ze maar niet de Duitse justitie en de Duitse uh, politie uh, lastigvallen. Want die, ja, die moeten hun eigen werk doen. En uh, de Duitsers zijn van mening dat ze eigenlijk in principe dat werk meestal goed doen. Juist. Goed, een hoop commotie. Uh, maar het resultaat is er dus nog niet. Want de Duitse justitie zegt uh, er zijn vijftig plaatsen. De vijftigste is in het bezit van Ene uh, Zavelberg uit Nederland. <laughs> en, uh, en, en de Turkse media die kunnen dus fluiten naar een plek in die rechtszaal. Ja, nou, je kunt ook zeggen dat ze uh, veel geld bieden momenteel voor een plek. En er zijn ook al veel Duitse collega's die een plek uh, wisselen met, uh, met, met de Turken. Juist. Jij ook? Uh, nou, dat verzoek is uh, gedaan, maar uh, uh, eerst maar eens luisteren wat er uh, wordt gezegd in de rechtszaal. Rob Zagelberg, onze man in Berlijn. Ik dank je wel voor dit moment en tot een volgende keer. Straks, dames en heren, drugscriminaliteit in het zuiden komt voort uit een oude smokkeltraditie. En de schone energie, de groene energie... daar is bijna niemand meer warm voor te krijgen... tot grote ergernis van oud-minister Willem Vermeend. U krijgt ook nog het ochtendhumeur van Henk Spaan. Alle reden dus om te blijven luisteren naar het vervolg van Goedemorgen Nederland. Blijf bij ons dus. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Elke werkdag om kwart voor 1 s'nachts...